Nieuws van NOS op 3. Mensen die gisteren het kapitol bestormden, worden vandaag al voorgeleid bij de rechter. Dat geldt tenminste voor de eerste Trump-aanhangers die zijn gevonden. Tot nu toe zijn zeker 82 mensen opgepakt. Politie en Justitie verwachten de komende dagen nog meer mensen te kunnen arresteren. Want er staat een lijst van foto's online van degene die het belangrijkste overheidsgebouw in de VS binnendrongen. Sommige politici willen dat Trump, die de bol ophitste, nog afgezet wordt via een impeachment. Je hoort correspondent Lucas Waagmeester. Als het ze lukt, de democraten, om dit binnen twee weken nog te regelen... Ja, dan kan Trump ook in 2024 straks niet opnieuw meedoen aan presidentsverkiezingen. Dus ook daar zit echt wel een politieke betekenis van wat hier gebeurt. Steeds meer winkeliers zijn bang dat ze failliet raken. Door de lockdown is de bol nu dicht en het ziet er niet naar uit dat ze snel open kunnen. Toch zijn sommige winkels van plan om 20 januari, als de huidige maatregelen afgelopen zijn, hoe dan ook open te gaan. We hebben ook geen keus. Ik bedoel... Het is anders toch einde verhaal. Dus boete of geen boete, die wordt ook niet betaald, want ik weet niet waarvan. Een recordverlies voor de Efteling afgelopen jaar. De precieze cijfers zijn er nog niet, maar de directeur gaat ervan uit dat ze zo'n 17 miljoen euro zijn misgelopen. Het park moest door corona drie keer dicht en is nog steeds gesloten. Volgens de directeur gaat personeel dat nu merken. En een op de acht mensen met een longziekte wil verhuizen naar een plek met schonere lucht, heeft het longfonds voor het eerst uitgezocht. Eline deed dat ook echt. In Vlaardingen, waar ze opgroeide, hield ze het niet vol. Zeker als de lucht het slechtst was of als de wind verkeerd stond, dan had ik het zo benauwd dat ik eigenlijk geen energie had om, om echt dingen te doen, normale dagelijkse dingen. En uh, ja, gewoon een lichte inspanning, een stukje fietsen, dat kan dan al zo vermoeiend zijn uh, dat dat eigenlijk niet vol te houden is.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 Een van die uh, twee dames die, die erin zitten. Want er schijnt ook een dame in te zitten in deze headfirst. En als je denkt, dat lijkt toch uh, op Nirvana. Ja, daar hebben ze het ook uh, wel een beetje van afgekeken. Een beetje de Nederlandse, nou ja, Foo Fighters. Nirvana, zo kun je het wel omschrijven. Uh, men komt uit Leiden. Is alweer een tijdje uit. Het uh, uh, wachten is uh, gewoon op weer nieuw materiaal. Want ja, we hebben toch niks te doen. Alhoewel, er is uh, nieuws. Uh, want uh, Headfirst uh, laat dat... Nou ja, die hebben weinig nieuws uh, te melden. Uh, nummer heet trouwens Amnesia. Uh, nee, uh, het gaat om het volgende. Marcus van Damme en ik... Uh, doen al een tijdenlang lang... Uh, min of meer verslag van hier op Akda woord. Uh, dat doen we dan hier uh, bij Alternative FM. En we hebben... ...in het jaartal 2019-2020 het nodige uitgezonden. Maar er is nooit een finale gehouden. En die finale gaat er nu toch echt aankomen. En dat gaat plaatsvinden op 28 februari. Zitten we in een hele vreemde situatie. Want het gaat om het jaartal 2019-2020, kun je nagaan. En het lijkt erop alsof dit het jaargang 2020-2021 is. Maar zo is het niet, want we weten allemaal dat we nog steeds in een lockdown zitten. Uh, die finale die gaat plaatsvinden op zondag 28 februari. Zonder publiek uh, doen ze in het patronaat. Maar het zal dan via een livestream te volgen zijn. Uh, want uh, wie komen er ook alweer voor in die finale? Nou, dat zijn er een aantal. Charlotte, Minor Citizen, Pom, Noyce. En er uh, zijn er ook nog een paar die uh, via een uh, achterdeur binnen zijn gelopen. Uh, dat zijn Kendall, geloof ik, dat zij de publieksprijs hebben gewonnen. En Three Point Landing uit Alkmaar is de band die uh, de beste runner-up is uh, geweest. Uh, drie van uh, deze artiesten en gezelschappen zullen eind februari smiddag spelen... en de andere drie s'avonds. Dus het uh, wordt dan wel verdeeld in twee uh, plekken dus dat, uh, of in twee blokken. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal. 28 februari, schrijf op. Uh, wil je erbij zijn, schijn je dus iets uh, moeten te hebben. Een code om binnen te kunnen komen. Dat is een beetje uh, het uh, laatste nieuws over de Rob wordt. En dat uh, kunnen we dan uh, in ieder geval stellen: dat, uh, dat de muziekliefhebber dan online nog een beetje aan de trekken komt. Hier is Lilith Merlo en Sergi Duzot En speak your heart. I know what you When you're with me deed hij mee aan de Grote Prijs van Nederland. Toen hebben we hem ook geïnterviewd. Was ooit nog in bedoeling dat hij hier nog eens een keer langs zou komen. Maar op een gegeven moment is het er nooit voor gekomen. Hij is vertrokken naar België. En daar had hij een, heeft hij een studiootje. Daar laat hij van alles en nog wat komen. En zelf schrijft hij ook nog songs. Tim van en Songs about dogs. Uh, ligt in een beetje de lijn van wat hij eerder heeft uh, gedaan. Want hij heeft ook nog eens een keer een song geschreven over zijn viervoeter Kalbers. Dat heeft hij een paar jaar geleden gedaan en uh, die is hem toen ontvallen. En daar was hij zo kapot van dat hij daar een heel mooi liedje over geschreven heeft. Wat een beetje het gevoel uh, van een hondenbezitter uh, ja, beschrijft als de trouwe viervoeter er dus nooit meer is. Uh, Speak Your Heart van Lilith Merlo hoorden we daarvoor met The One... Nee, speak your heart, want the one that got away... dat is deze, namelijk van Stevie May Robin. Country band uit het midden van het land. En dat was aangenaam, want ze hebben dat in nog aan het eind van 2020 nog uitgebracht. die we hier een paar weken terug uh, nog hebben gebeld. In de uh, derde uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland, Vloedgolf. Daarvoor hoorde je The One That Got Away van Stevie May Robin. Zo dadelijk uh, gaan we praten met Emmy, want zij uh, heeft uh, nieuw werk uh, uitgebracht. Dit dateert nog uh, van uh, ergens in 2020, toen ze haar debuutalbum heeft uitgebracht. Namelijk Power Woman, en dat is ook het uh, gelijke titelnummer daarvan. Got your hand in my hand I got was hem uh, Helemaal, Emmy van Boven was dat. Met uh, Powerwoman, ik zeg het uh, voluit, maar uh, normaal gesproken treedt ze onder de naam Emmy op. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, want uh, je bent al een uh, geruime tijd al bezig, uh, heb ik gezien. Ja. Uh, de, laatste, de laatste anderhalf jaar uh, heb je heel wat van je laten horen, denk ik. Ja, zeker. Ja, ik ben altijd lekker druk bezig met schrijven en opnemen, dus... Uh... Ik kan zoveel mogelijk muziek de wereld inbrengen eigenlijk. Ja, ja want uh, Power Woman, uh, dat was uh, denk ik ergens rond het voorjaar van het afgelopen jaar. Dus uh, ook alweer bijna een jaar terug, hè? Ja, het was um, in augustus uh, 2020, kwam het uit. Oké, okay, dus het is nog uh, later geweest. Ik had het gevoel dat het uh, nog uh, voor de zomer was. Maar dat, uh, daar vergis ik me dan een beetje in. Maar goed, vertel. Ja, ik heb dus voor de zomer heb ik de twee singles uitgebracht. Dat is het dus. Ja, zie dat, je? Ik, ja. <laughs> dat ben ik hem met een verkeerde been, Maar uh, dat was je debuutalbum, Power Woman. Dat klopt, ja. ja. Uh, uh, is er eigenlijk daar nog iets mee gebeurd? Ondanks dat, we als muzikanten zijnde, ja, dat je als muzikant zijnde weinig podium hebt om uh, het live te kunnen laten horen. Want ja, uh, je hebt het opgenomen. Uh, maar uh, zijn er ook reacties op dat uh, verhaal gekomen eigenlijk? Op dat uh, debuut van je vorig jaar? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een uh, vrij feministische boodschap. Ja. En uh, ik ben veel uh, in contact gekomen met ook andere vrouwen... en ook mannen die heel erg achter die boodschap staan. Mm. Um, dus vooral vanuit die hoek kwamen er hele positieve reacties... ook over andere... Muzikanten en uh, ik heb nog uh, gelukkig, inderdaad ondanks de coronasituatie, toch nog uh, bij uh, Duiker in Hoofddorp heb ik een hele mooie show kunnen geven. Mm -hmm. De grote zaal, dat was uitverkocht. Ik heb ik mijn hele debuutalbum met mijn hele band gespeeld. Mm -hmm. Dat was wel echt een hele toffe ervaring. Um, ja, en gewoon lekker weer lu wat luisteraars erbij gekregen op Spotify. Mm -hmm. um, we hebben ook het album Fysiek laten... Uh, laten maken, zodat als ik weer shows heb, dan kunnen mensen hem ook kopen. Hmm. Uh, dus ja, het heeft eigenlijk mij wel mooie dingen gebracht. Ja. Ondanks alles, hè? want uh, we zitten nog steeds in een, in een zware lockdown. Uh, er kan nog uh, ja. eigenlijk vrij weinig uh, in dat opzicht. Uh, ja. hoe, hoe, hoe vermaak je je eigenlijk uh, in zo'n periode? Want uh, het duurt wel erg lang, hè? Ja, zeker. Het duurt erg lang. Ja. Uh, gelukkig heb ik ook nog mijn studie op het conservatorium. Ja. Dus ik heb ook gewoon veel online lessen... waar ik me mee bezig kan houden. Um, en ik ben zelf gewoon heel veel muziek aan het schrijven. Ja. Um, en ik blijf ook weer dus nieuwe muziek uitbrengen. Dus ik probeer toch altijd nieuwe doelen te vinden... en uh, ja, op die manier daarmee om te gaan. Um, ik heb ook een vlog op YouTube... waar ik dan veel voor film en edit. Dus ik probeer vooral online... Hm. ...erg actief te zijn waardoor mensen je toch kunnen zien als artiest zijnde. Ja. Uh, is dat nou belangrijk dat dat juist nu gebeurt? Ja, ja ik vind van, zeker van wel. Ik vind sowieso dat als artiest zijnde je ook online uh, ja, heel zichtbaar moet zijn. Hm. En uh, nu al helemaal, want ja, eerst was het een beetje 50-50... ...met ja, de helft optreden, radio-interviews doen... Hè, ...maar dan in echt radio-optredens. Hm. En de andere helft social media... Maar je merkt nu toch wel heel erg als artiest dat het eigenlijk bijna 100% social media is. Ja, ja. Al die mensen, al die muzikanten staan volgens mij een beetje in de zendmode. Dus niet in Z-E-N, de mode, maar de zend met een D-mode. Ja, ja, exact. Ja, klopt. Goed, maar de achterban is denk ik nog wel blij met je in dat opzicht, of niet? Ja, ja, zeker wel. Ja. Um, nog even over je studie, want uh, die, die, ben je, die volg je hier in, uh, in Haarlem. Hè? Dat is het conservatorium van Haarlem. Um, ja, ja, het, ja. uh, hoe ver ben je eigenlijk in dat, in dat opzicht? Uh, ik zit nu in het uh, derde jaar. Ja? Dus uh, nog, ja, Volgend jaar in 2022, als het allemaal volgens plan loopt, dan uh, ga ik afstuderen. Dus ik zit al wel over de helft heen van ja. de studie. Dus de tijd gaat snel. Ja, um, Werkt dat uh, toch ook het onderwijs? Want uh, ook daar uh, is er een lockdown natuurlijk. Dus, dus ik uh, ga er even vanuit dat het een beetje online gebeurt nu. Ja, klopt. Ja, hm? Ze proberen er wel het beste van te maken hm? online. Maar het is natuurlijk uh, lang niet de echte studentervaring. Hm? Uh, al helemaal op zo'n opleiding waarbij je ook gewoon... Ja, je hebt heel veel theorie, maar ook heel veel praktijk natuurlijk. Mm. Echt het muziek maken met elkaar en mm. uh, het op het podium staan met elkaar. Dat, dat mis ik wel heel erg. Mm. Um, en dat kan je ook niet vervangen nu in deze situatie. Mm. Dus ja, zeker school. Het leidt er wel onder. Mm. Um, maar toch, ja, ik probeer positief te blijven en ik ben dankbaar voor de vorige jaren die ik daar wel heb gehad, ja. dat we gewoon op een normale manier konden gaan. Uh, even, even, want uh, ja, je bent, uh, je, je zegt het hè, schrijf uh, veel muziek. Uh, zit muziek eigenlijk uh, gewoon in jou? Um, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, ik zeg ik natuurlijk al heel jong was, luisterde ik bijvoorbeeld heel veel K3... en ging ik altijd mee zingen en dansen. <laughs> ja. en Ja, echt, kinderen voor kinderen, van alles. Ja. Uh, dus ik vond het vroeger al heel erg leuk om ook lekker een beetje in die spotlight te staan, op een podium te staan. En toen mm -hmm. ik negen was, ging ik eigenlijk al op zangles en heb ik voor het eerst opgetreden. Dus ja, ik kan me eigenlijk niet een leven zonder muziek herinneren. Ja. Uh, dat schrijven, dat is dan op een gegeven moment ook erin geslopen. Want... Waar, uh, ja, want, want ben je dan eigenlijk een fantasierijk iemand... die uh, gewoon in de omgeving kijkt en dat weer vertaalt naar een liedje of wat dan ook? Of, of hoe werkt dat bij jou? Uh, ja, ik merk dat het ook best wel verschilt waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Huh? Um, maar het is vooral vaak wel uit uh, dingen die ik dan zelf meemaak. En daar krijg ik natuurlijk dan een bepaald gevoel bij. Uh, en dan merk ik gewoon dat ik heel erg de behoefte heb om daar een tekst over te schrijven... En de juiste akkoorden bij te, bij te zoeken die gewoon het verhaal kunnen vertalen dus naar een liedje. Mm. Uh, dat is voor, vooral, ja, bij mij begint het meestal dus met een tekst... en dat mm. zet ik dan om naar akkoorden en een zanglijn. Uh, maar ik heb ook wel eens dat ik nu wel meer inspireer of uh, experimenteer met... Uh, dat, dat iemand je bijvoorbeeld van school zo'n onderwerp geeft en zegt van schrijf hier een verhaal bij... Uh, en maak er daarna een, een, een songtekst van, weet je wel. Mm -hmm. uh, dus dat je ook meer gaat kijken naar echt op opdracht schrijven. Okay, okay. Dus dat probeer ik ook wel te doen. En ja. uh, deze opdrachten die je nu jezelf hebt opgelegd... Uh, heeft dat dan weer te maken met uh, de situatie waarin we leven? Want als ik uh, naar die titel kijk, On Hold... die ja. gaan we zo uh, laten horen, want dat is je nieuwe single... die er morgen aan uh, zit te komen. Wij mogen hem al draaien, maar uh, ja. heeft, dat er, heeft dat er mee te maken? Die uh, dat dat uh, een beetje ook een link is naar de situatie waarin uh, we nu zitten? Ja, zeker. Zeker heeft dat ermee te maken. Ik heb Omhold al geschreven. Eigenlijk in de eerste lockdown, zal ik het maar noemen. In hm. uh, april was dat. Hm. En uh, ja, het, het vertelt eigenlijk wel inderdaad het verhaal van... Um, ja, wat voor effecten de lockdown heeft op mensen. Hm. En, uh, maar het geeft ook wel gewoon een, een, een, een ja, hoopvolle boodschap... met ook wel een beetje... Uh, ja, een beetje humor erin. Van jongens, het komt wel goed. Uh, een positieve tuurlijk. boodschap. Uh, dus ja, op die manier probeer ik toch een beetje mijn steentje bij te dragen. Ja, uh. ja we, moeten, we moeten geduld hebben, Emmy Ik denk dat dat het een beetje eigenlijk is. Want uh, hier zit een ongeduldig mens. Of hier staat een ongeduldig mens. Zou je eigenlijk niet zeggen. Maar door deze situatie ben ik wel geduldig geworden. Dat, uh, dat is mijn ja, dat persoonlijke... dat vind ik heel goed. Dat vind ja. ik heel goed. Weet je, op een gegeven moment is je geduld ook op. Ah, tuurlijk, en ik dat, denk... Uh, ik denk bij mij voelde het wel een beetje zo. In april op een gegeven moment dat ik wel ook een beetje klaar ermee was. En toen ben ik dus dat liedje een soort van van me af gaan schrijven. Mm. En nu uh, hadden we hem eigenlijk helemaal opgenomen. Dus helemaal af. En toen werd die tweede lockdown aangekondigd. En toen dacht ik van ja, nu moet ik dit wel releasen. Want het is nu zo accuraat. Ja. Ja. Uh, uh, uh, de, de, nou ja, goed, in ieder geval dat, dat, dat, dat het zo snel mogelijk uh, de wereld in. Vormt een onderdeel van een EP hè, die er nog aan uh, zit te komen, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dit is de eerste single van de EP. Ja. En uh, het is heel leuk om te vertellen. Misschien heb ik nog niet uh, naar buiten gebracht. Maar ja. uh, uh, elke maand dus nu komt er dan uh, een single uit. Hm. En uh, dat zijn uiteindelijk drie singles die dan dus op de EP staan die ik dan uit ga brengen. Dus in februari komt er nog één uit en dan in maart. Ja. Uh, dus Zijn na... we wel uit die lockdown hoor, denk ik. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> maar die liedjes gaan ook weer ergens anders over. Ja, dus dat, dat, uh... dat, <laughs> dat maakt niet uit. Maar ik, ik weet in ieder geval wel dat uh, ergens uh, in maart, uh, dan, uh, dan denk ik wel dat, uh, dat er we wel weer iets is mogen. Nog niet alles, maar ja. ik uh, denk wel dat er wel weer wat mogelijk is. Uh, zullen we dan maar gaan draaien, onhold. Ja, hartstikke leuk. Oké, okay, daar komt hij. Emmy met onhold.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 Dat was een van de, de weinigen die we vorig jaar nog live in de studio konden treffen. We hebben er maar zelfs drie kunnen doen afgelopen jaar. En uh, dit jaar zal het denk ik wel meer kunnen worden. Carry On was dat. Daarvoor hoorde je Emmy met On Hold. Een van de mooie muzikale dingen van 2020 uit Noord-Holland... is deze Jente Charlotte. En het nummer dat heet Flowers. from the trees What Wat? Een van de bands die ooit de Rob wordt woord wisten te winnen. Volgens mij waren dat ook de laatste die uh, gewoon regulier wisten te winnen. Want uh, dat dateert alweer van 2019. En daarvoor hoorde je Powers van Jente Charlotte door met Kelsey Cookson en Sabaton. <tied> It has to come from me somehow Ooh I shade. En zij was ook een van de mensen die uh, door uh, ons is opgepikt als het gaat om de samenwerking die we doen uh, met uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, dat was een beetje in de wat uh, inkoromte in uitzending... die ik meen in oktober heeft uh, plaatsgevonden. Uh, in november hebben we er ook eentje gedaan. Tenminste wel is waar onder de Alternative FM-vlag. Uh, maar uh, er is uh, toen wel ruimschoots aandacht besteed... Aan het Noord-Hollandse uh, product. Want uh, dat uh, is toch wel uh, dan de basisvoorwaarde om dit soort dingen te kunnen doen. Uh, Me dunkt, het uh, gaat uh, toch wel weer een beetje de goede kant op uh, daarmee. Dus uh, Kelsey Koekson is er een van. Daarvoor hoorde je Eli ook uit Noord-Holland. Want dat is een haremse band. En uh, niet zomaar, want dat uh, zijn volgens mij ook de reguliere laatste winnaars... die we hebben aangetroffen bij de Rob Agda woord van 2019 alweer. Dus dat uh, schiet op. Tot aan het nieuws gaan we hem weer draaien. Want uh, ja, het is en blijft een, toch een hele mooie. Uh, niet helemaal Noord-Holland, maar uh, wel ook weer een beetje. Uh, je studeert in uh, Amsterdam. En uh, ik ben eigenlijk best nog, uh, nog steeds weg van uh, dit nummer. Ik weet niet wat dat is. Maar dat, uh, dat heeft uh, gewoon te maken met uh, de manier waarop hij uh, dit muzikale arrangement heeft uh, gemaakt. Aren van Elke tot aan het nieuws van 9 uur. Oh <laughs>